En ook Thijssen met het NOS-journaal. De Israëlische oud-premier Barak wordt in de Verenigde Staten vervolgd... wegens de aanval op een hulpconvooi in 2010. Israël hield toen een scheepsconvooi met goederen voor Gaza met geweld tegen... waardoor negen mensen omkwamen. De zaak is aangespannen door een groep internationale mensenrechtenadvocaten... in opdracht van nabestaanden van een van de slachtoffers. In een huis bij Liel zijn de lichamen gevonden van vijf gezinsleden. Hulpdiensten vonden ze gisteravond. Maar waarschijnlijk waren de ouders en drie kinderen al een aantal dagen dood, berichten lokale media. De vader zou in de woning een afscheidsbrief hebben achtergelaten... waarin hij spreekt over financiële problemen van zijn gezin. Wikileaks heeft documenten gepubliceerd die zouden komen... van het privé van CIA-directeur Brennan. Een jonge hacker zou de informatie hebben verkregen... door zich voor te doen als medewerker van telecombedrijf Verizon. Het zou niet gaan om heel gevoelige informatie. De FBI is een onderzoek gestart naar de zaak. In Zeist woedt een grote uitslaande brand in een fruitloods. De loods aan de Tolakkerlaan staat volledig in brand. Het vuur wordt van meerdere kanten bestreden door de brandweer. Er komt veel rook vrij. Op sociale media zijn berichten verschenen over knallen die zijn gehoord. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht gaat het om gasflessen. Er zou geen gevaar zijn voor de omgeving. Omwonenden wordt wel geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Het Nuon Solar Team van de TU Delft heeft de World Solar Challenge in Australië gewonnen. Het is de zesde keer dat de studenten uit Delft de titel bij de race voor de zonneauto's in de wacht slepen. Het zag er even naar uit dat het team uit Twente dit jaar zou winnen, maar na drie dagen aan kop werd Twente gisteren ingehaald door Delft. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de winnaar en de nummer twee zo dicht op elkaar eindigen. Het weer, de komende uren wordt het vanuit het westen droger. Overdag blijft het bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. In het westen af en toe wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar het en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je VM 24 uur per dag. eten zomervies. Tengo een corazon. Mutilado de esperanza en de razon. Tengo een corazon.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 Ik ben Check your e-graph. And I miss you Se ron dat te no ik te Cuéntame tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no sube hasta las Te estaba buscando por la calle gritando, Esto me está